En Elf de werd. We noemden het besalge 132, vers 7 en 11. Tot staving van de waarheid deed, de Heere die van geen wanker weet. Aan David duren eet. ik zal de sprakei uw zoon eens zetten op glorietroon. Daar zal ik David door mijn kracht in horen van rijkdom, heren macht. Toereizen reizen uit zijn geslacht, na geslacht, heb mijn gezal, dikke een leeg, een ander lamp nu nemen we het zeven naar de vers van de Psalm 132. That's okay. good. nou wel uit het boek Deuteronomium genaamd en daarvan het 18e hoofdstuk we noemen nu Deuteronomium 8. De levendige priesters, de ganse stamplezingen zullen geen deel. nog erven hebben met Israël, de vuurofferen der heren en zijn deel zullen zij eten. Daarom zal hij geen erfdeel hebben in het midden, zijner de broederen. De heren is een erfdeel, gelijk als hij tot hem gesproken heeft. Dit nu zal de priester recht zijn van het volk, van hen die een offer aan de offeren. Het zij een hos of klein vee dat hij den priester zal geven, een schouder en de beide kinden bakken en de pens. De eerstelingen van uw koren, van uw most en van uw olie En de eerstelingen van de beschering uw schapen ik jij hem geven Want de Heere uw God heeft hem uit al uw stammen verkoren Dat hij staat om te dienen in de naam des Heere Hij en zijn zonen zijn alle dagen Voorts wanneer de fiets zal komen uit in uur poorten uit Gans Israël, al waar hij woont. En hij komt naar alle begeerten zijn ziel tot de plaats die de Heer zal hebben verkoren. En hij diende zal in de naam des Heeren, zijn schot, als al zijn broederen, de levieten die al daar voor het aangezicht des Heeren staan. Zo zullen zij een gelijk deen eten over zijne verkopingen bij de vader. Wanneer gij komt in het land dat de Heer nu God u geven zal, dan zult gij niet leren te doen naar de gruwelen die volgen. Onder u zal niet gevonden worden die zijn zoon als zijn dochter door het vuur doet doorgaat, die met paarseggerijen omgaat, een guichelaar, als die op vogelgeschrijd acht geeft, of tovenaar. Of een bezweerder die met zijn bezweringen omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt. Of een duivels kunstenaar, of die de doden vraagt. Want al wie zulks doet is de Heer nu gruwel. Omdat gruwel wil verdrijven en de Heere, uw God, voor uw aangezicht uit de bezitting. Onrecht zult gij zijn met de Heer, on, niet met de heer, uw God. Want deze volken die gij zult erven, horen naar Gouichelaas en waarzeggers, Maar uw aangaande de Heer, uw God, heeft u zullen niet toegelaten. Eene profeet uit het midden van u, uit uw broederen, altijd. <tied> Zal u de Heer uw God verwekken, naar hem zult gehoor. Naar alles wat gij van de Heer uw God aanhoor hebt, ten dagen der verzameling hij hebt, zeggende. Ik zal niet voortvaren te horen de stem des Heer, mijn schots. En dit grote vuur zal ik niet meer zien, dat ik niet sterf. Toen de Heer tot mij, het is goed van wat zij gesproken hebben. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden van een vroegere als u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven en zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. En het geschiedenis, de man die niet zal horen naar mijn woorden, die hij in mijn, in mijn naam zal spreken, van die zal ik het zoeken. Maar de profeet die hoogmoedelijk zal wandelen, sprekende een woord in mijn naam, wel ik, ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in de naam van andere goden, dezelfde profeet zal sterven. Zo gij dan uw hart zou, mogen, zo gij in uw hart zou mogen zeggen, ou, hoe zullen wij het woord kennen dat de Heer niet gesproken heeft? Wanneer die profeet in de naam des Heer zal hebben gesproken, en dat woord geschiet niet en komt niet. Dat in het woord dat de Heer niet gesproken heeft. Door trotsheid heeft die profeet dat gesproken. Hij zult voor hem niet vrezen. Onze hulp, zij Zijn in de naam des Heeren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 En van Jezus Christus, den Heere, door den heiligen geest. Amen. Wij verzoeken u te zingen Psalm 89, vers 7, 8 en 9. Psalm 89, vers 7, 8 en 9 zalig is het volk dat naar uw klanken hoort zij wandelen heer in het licht van het goddelijk aanschijn voort ze zullen in uw naam zich al den dag verblijven uw goedheid straalt hen toe, uw macht schraagt hen in het lijden uw onbezweken trouw zal nooit hun wal gedogen maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen wat er verder volgt 7 en 8 en 9, Psalm 89. niet voortgebracht is door de wet in Nee, het is geen voorbrengsel van een mens. Maar de heilige mensen, God, daar waren mensen met genade, maar niet zonder zonde. Door de heilige geest gedreven zijn. Zie dat was de drijfveer, dat ze profeteerden. Die hebben ze gesproken. Jij hebt toch altijd graag mensen die profiteren en ik zeg je zelfs dat het zo en zo gaat maar als het dan niet uitkomt dan geven ze geen antwoord meer. Dan nu, je hebt het kunnen horen uit het hoofdstukje u voorgelezen wanneer die profeet in de naam des Heeren zal hebben gesproken en het woord geschiet niet nog komt niet dat is het woord dat de Heer niet gesproken heeft. Door trotsheid heeft die profeet dat gesproken. Gij zult voor hem niet vrezen. Die hebben de gezichten van de geprofiteerd. Maar een echte profeet, die door de Heilige Geest gedreven en door God geroepen wordt, zijn woord dat kwam. Daar kun je de echte profeten aan krijgen. Je ziet dan ook, wanneer je door de Heilige Geest gesproken naar, dat het ook vervuld is geworden. Want het ene gedeelte van Gods woord heeft veel over de profetie, en het andere, dat schrijft veel over de vervulling. En als je dan het Oude met het Nieuwe Testament is vergelijkt, dan zegt het, het komt precies uit. Wat is dat nuttig om schrift, met schriften vergelijkt, Opdat we zullen leren dat geen woord uit Gods mond uitgaat. Nog bedreiging, of belofte. Of het zal op Gods tijd zal het vervuld worden. Daar ligt zulk een troost voor Gods kerk. Dat die getuigt al wat uit mijn lippen is uitgegaan. Dat blijft vast en onverbroed. Onder het Oude Testament werden de uitverkorenen door geen ander geloofzalige zwijgen. Hetzelfde geloof, dus maar één geloof. Zij geloofden in de Middelaar die nog komen moest en die voortdurend beloofd werd. Wat staan er vele beloften in de Bijbel van de komst van Christus? Die de profeten gesproken hebben. En. Steeds weer onderwisselende benaming. Gods woord is niet eentonig. Wel eenvoudig. Maar niet eentonig. Je raakt er dan ook nooit in uitgelezen. Als je de Bijbel van Genesis naar openbaringen uitgelezen hebt. Dan weet je hem nog niet. En als je hem tien keer uitgelezen hebt. weet je hem nog niet. Waarom? Omdat het geen menswoord is. Het is Gods woord. En dat blijft altijd nieuw. Zodra maar licht op valt. Dat is nou net wat we nodig hebben. Dat bij dat woord. Geestelijk licht geschonken wordt. Dat hadden ze onder het oude testament nodig. En dat zal nu niet minder nodig zijn. Welnu, nu. Bij die profetie van Christus komt nu omdat we in de Adventsweken weer gekomen zijn, wil ik u bepalen vanmorgen morgen uit Deuteronomium 18, het 15e vers. Wij noemden u als onze tekstwoorden Deuteronomium 18, vers 15: Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen als mij. Zou u de Heere uw God verwekken. Naar hem zult gij horen. Tot zover. Christus wordt hier in deze woorden als profeet beloofd. Ten eerste worden we daarin bepaald bij zijn afkomst. Uit het midden van zijn broederen. Ten tweede bij zijn overeenkomst. Want, zo luidt het woord van onze tekst, als mij, zegt Mozes, en ten derde bij zijn werk, om zijn volk naar hem te doen horen. <lacht> Mozes heeft het allereerst over de afkomst van de profeet, waarin hij tekst hoort spreken. Uit het midden zijn er broeders, Dus uit het midden voor het volk Israël. En dat geldt dan de menselijke natuur van die profeet. Want wat de goddelijke natuur van deze profeet betreft, van de goud Christus, dan is hij gelijk als de Vader. Van eeuwigheid tot in eeuwigheid God. Maar. Hier geldt dat zijn menselijke natuur. Zijn vlees geldt, Dat hij afkomstig zou zijn. Uit het midden. Zijner broeren. Uit het midden van het volk israël. Dus hij zou zijn een zoon van Abraham. Zaad Abrams wordt hier genoemd in Genesis 22, vers 18. Want daar staat en uw zaad het zullen gezegend worden alle geslachten de zaadrijks En Paulus verklaart het ons in gelaat 3. Verstaat niet de zaden als van velen, hoewel het ook waar was dat Abram vele nakomelingen had. Tot op de huidige dag, maar verstaat het, zegt Paulus, als van eenen namelijk Christus, en uw zaden met een hoofdletter zullen gezegend worden, alle geslachten de zaad. Dan u dat zaad met een hoofdletter dat zo uit het midden zijner broederen voortkomt. Daarover gaat het hier. Worden we gewezen op afkomst. Dus hij zou een zoon van Abraham zijn. En ook een zoon van Isaac. Zelfde woord heeft de Heer tot Isaac weer gesproken. En in uw zaden zullen gezegend worden alle geslachten des aardrijks. Maar ook Jacob is daar niet vreemd van geweest. Heeft Jacob er niet van getuigd dat hij de silo zou zijn? En dat hij de rustaanbrenger is. En dezelfde zullen de volkeren gehoorzaam zijn. Hij is ook de zoon van David. En David was ook een nakomeling van Abraham. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Want we lezen in Gods getuigenis. Dat een Heer ook aan David heeft beloofd. Dat hij niet alleen altijd iemand zou zijn die op zijn troon zou zitten na hem. Maar dat ook zoveel het vlees aangaat. De Christus uit hem zou geboren worden. We hebben er reeds van gezongen uit Psalm 132. Dat laat wel aan duidelijkheid niets te wensen over. Vooral als je het berijmd neemt maar eeuwig de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Wat blijkt dan duidelijk de afkomst van Christus uit Abraham, Isaac, Jacob en uit David. Dus zoals we reeds zeiden in het begin uit het volk van Jo. Uit het midden van u zal de Heer uw God u verwijten. Hij zou dus uit het midden van dat volk verwekt worden. Maar is de Heer Jezus dan op dezelfde wijze verwekt als dat andere mensen verwekt zijn geworden? Nee, want Christus is wel ontvangen en geboren, maar gelijk onze beschrijving beschrijving van de beleidende het duidelijk zeggen, zonder toedoen des man. Wanneer je de verborgenheid in de schrift wilt weten, waarover het gaat, dat hij toch uit de maag Maria is geboren, en dat hij geen zonde heeft, hoe kan dat nu zo wij zeggen? Want een middelaar, een borg, die moet geen zonde hebben. En je moet toch zijn mens uit de mensen, hoe kan dat nu, alle mensen hebben zonde? En ook de Heer Jezus is toch uit het geslacht Abraham's en ook uit het geslacht van Adam. Hoe kan hij dan zonder zonde zijn? Toch is het heel eenvoudig, wanneer je maar leest Lucas 1 vers 35. Daar spreekt de engel Gabriel tot Maria. En de Heilige Geest zal over u komen. De kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. En dat Heilige, zie wel dat de Neer Jezus geen zonde heeft, dat uit u geboren zou worden, dat zal God Zoon gedaan worden. En Maria behoorde ook, zowel als Jozef, tot het volk der Jood. Precies, op tijd is het vervuld geworden. Ja wat Mozes hier spreekt door de heilige geest, waar Mozes zijn woorden niet, maar hij spreekt als profeet door de heilige geest, dat is precies in vervulling gegaan. Ook wat betreft de afkomst van Christus, natuurlijk zijn ziel heeft God onmiddellijk erin geschapen. Die des mensen geest zegt Salomo in zijn binnenste vormier. Zijn godheid had hij en bleef hij behouden. En hij heeft aangenomen een menselijke natuur. En zijn ziel heeft hij van God onmiddellijk ontvangen, gelijk ik net uit de prediker aangehaald. Als is dus de middelaar die hier als profeet beloofd wordt. Waarachtig God, en dat is hij ook gebleven. Hij is waarachtig mens geworden, hij. Hij heeft de menselijke natuur. Uit de maag Maria door de Heilige Geest aangenomen is de dus zonde zonde en toch een waar mens. God heeft zijn geest, zijn ziel in het binnenste geformeerd. Hij is dus de God met twee naturen. Hij had de goddelijke natuur en hij behield die. Want de God het is onveranderlijk. en hij heeft aangenomen Menselijk lichaam en een menselijke ziel. Daarom kun je zo zien. In Gods getuigenis lezen we dan ook. Dat hij ware menselijke ziel had. Mijn ziel is bedroefd tot de dood toen Mattheüs 26. En ook dat hij een ware menselijk lichaam had. 1 Peter 2 vers 24. Die zelf onze zonden gedragen heeft in zijn lichaam op het hout. Hopelijk staat het erin. En daarom wordt hij genaamd, de middelaar gods en der mensen, de mens Christus Jezus. Dat de Heer Jezus ook het ambt van profeet had, priester en koning, laatste twee zal ik het nu niet over hebben. Dat blijft wel, omdat hij menig profetisch woord heeft gesproken en verklaard. Nee. Laten ze de schriften zijn de fariseer zijn schrift geleerd waar ze niet geleerd heeft ja hoe weet die ze nou toch zou dan de auteur van de schriften zou die ze niet weten en daar vochten ze nou net tegen al de schrift schrijft paulus Timoteüs, die was erachter gekomen dat is door god ingegeven dus daar staat niet los van de zonen god zou hij die door zijn geest dat woord in de harten der profeten gegeven heeft, zal hij niet weten wat de schriften betekenen. Zou de auteur van de schriften niet weten hoe ze uitgelegd moeten worden. Daarom stonden ze zo vaak verbaasd en verwonderd. Ze zeiden hoe weet deze de schriften toch. hij ze toch niet geleerd heeft. Die arme mensen dachten dat hij een schrift geleerd was. Als hij ze allemaal uit je hoofd geleerd had. En dat er anders geen mens waar, denken ze nog wel eens. Mensen die goed vaardig zijn in de Schrift, en zeggen, dat is het. Dat is niet waar. hoor. Het is een kostelijke gave als je goed thuis bent in de Bijbel, maar als je meer niet hebt, ga je ermee verloren. Historische kennis van de Schrift, dat is een gave, maar die niet tot zaligheid leidt. Maar als je de schriften mag verstaan, zoals van Lydia staat, de hart werd geopend zodat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Kijk dat is anders. Die door de geest in de waarheid geleid worden en de waarheid verstaan en door de waarheid worden vrijgemaakt. Hoeveel en de mate dat laat ik daar, dat is nou het ware werk. En al had ik de gave der talen, zegt de apostel, en de gave der profetie en al gaf ik mijn lichaam over om verbrand te worden en ik had de liefde niet, waar ik niet. En wat voor liefde zou die dan bedoelen? Vast geen natuurlijke liefde. Zolang een mens nog een klein beetje een hart heeft, dat hij nog geen beest is, dan heeft hij toch nog een beetje natuurlijke liefde. Zou wel meest eigen liefde zijn, maar dan heeft hij toch nog een beetje natuurlijke liefde. Maar die wordt niet bedoeld. Het geloof is niet zo kennis toestemmen en vertrouwen plus een beetje natuurlijke liefde. Nee, daardoor werkt het niet hoor. Het geloof, dat ware zaligmakende geloof, dat is werkzaam door de goddelijke liefde. Die bedoeld is. Daarom, het geloof dat verrisseld in aanschouwen en de liefde blijft. Kijk, die gaat in hemel in. Anders blijft er niks over. Daarom kun je zo zien welke liefde of de apostel bedoelt. En Mozes getuigd hier door de geest der profetie. Want Mozes was ook profeet. Kunt het in de schriften lezen. Dat er na Mozes niet meer zo'n grote profeet is opgestaan. Gelijk hij geweest was. En hier heeft Mozes van Christus komst in het vlees reeds geprofiteerd. Wat helder is iedereen erin geweest. Een profeet als mij, uit het midden uwe broederen, zal de Heere uw God u verwijten. Kijk dat was nou het voorwerp des geloofs, voor die Israelieten die God met geloof had begeven. Om dat vast te houden. Nee dat ging niet. Om dat omhelzen. Christus is het voorwerp best geloof, Maar ze kunnen hem niet vasthouden. Je hebt mensen die zeggen dat moet je vasthouden. Denk erom dat je dat nooit meer loslaat. Ach die arme stakkers Die hebben er zeker nog nooit geen in gehad. Dat God je vast moet houden. Maar zo Johannes 10 vers 28 maar eens en daar staat niet dat ik met twee handen vast moet houden. Maar dat staat net andersom. Niemand zal ze rukken uit mijn hand. En niemand zal ze rukken, namelijk die schuiven uit de hand mijn vaders. Dus dat zijn mensen die met twee handen vastgehouden worden op menselijke wijze van godsgesproken. Mensen die het zo vast kunnen houden, die hebben geen oefening. Ook oh, gods volk ik niet dat ze het zo vast kunnen houden. Dat is niet zo best. Dan zitten ze meer bovenop de genade. Als dat ze een geestelijk arm gemaakte steunen op de middeler. Want van dat steunen op de middeler. Daar staat in Psalm 10 vers 14. Op u verlaat zich een arm. Dus daar kan alleen hij geestelijk arm worden. Anders niet. Dan vertrouw je bovenop de genade. Als je ze mag hebben en anders dan vertrouw je op schijnbare genade. Bij zijn afkomst worden we hier bepaald. En hoe duidelijk zegt Mozes een profeet uit het midden van u, uit uw broeder. Dus de Heer Jezus is ook een Jood. En dan zijn er mensen over de hele wereld die zeggen: van die Joden, daar moet niks van hebben. En ze vervolgen ze. Dat dode, ze haten ze met een grote hart. Ik zou niet zeggen dat er geen joden bij zijn die te maken, hoor, want ze zijn gauw. O, ze zijn zo gauw. Je moet er altijd voorzichtig mee zijn, maar dat moet je met je eigen ook. Want het buskruid zit heus niet alleen in Israël. Hoor. Er zit in elk mens een hart. Dus, Hulpot zegt in een van zijn brieven, er is geen mens waar ik zo bang van ben als van Jezus Hulpot. Dus die was meestal benauwd van zijn eigen. Dat is de beste benauwdheid. Ik werd benauwd, zegt hij van alle zijden, een dichter, een psalmdiener, en riep de Heer ook moedig aan. Dat is nou de beste benauwdheid. Als ga je nog rust in je benauwdheid toe. Maar de ware benauwdheid, die drijf je tot God uit. En waar kijk je dan naar uit? Naar een deur, waardoor de rechtvaardige volk kan ingaan, maar dan loop je vast. Loop je voor eeuwig vast. Zoals ze ze ook niet uitgezien hebben. Naar de deur waardoor het rechtvaardige volk eenmaal in zou gaan. En hoe kostelijk de heilige geest werkt in zijn hart. Een profeet uit het midden van uw broederen zal God verwekken. Dat is tot verlevendiging van het geloof. Tot versterking van de hoop. Tot bekrachtiging van de goddelijke liefde is geweest. Maar ook voor deze liefde en als de Heer het is toepast. Zij bij aanvang of bij voortgang. Dat zal ook zijn tot versterking van Gods kinderen. niet en dag Christus is als profeet beloofd. En ik denk dat er geen zo'n grote profeet is. Als dat de Heer Jezus is. Niet waars, maar is het nog? De ambten die Christus bezit. Die heeft hij nog. Die heeft hij niet afgelegd voor toen hij naar de hemel ging. Hij is nog profeet, priester en koning. Moet de Heer Jezus dan nog profeteren? Hij moet nog elk mens zijn verstand verlichten door de heilige geest. Anders zit hij in de duisternis. Hij moet nog bij voortgang Gods volk verlichten de genade schenken door zijn geest. Anders dan zitten ze ook in de duisternis en in de donkerheid. En als priester moet hij de offeranden niet meer brengen, dat heeft hij gedaan. Maar wat moet Christus dan wel doen als priester? Wel, hij heeft nog een andere taak, een voorbidder te zijn bij de vader, zegt de apostel. En hij moet zijn volk nog gedurig bewaren ook, bij de offeranden door hem gebracht en licht daarover schenken in haar hart. En hij is nog koning, want hij regeert nog zijn kerk. Hij is tot koning gezalfd over Sion de berg zijn de heiligheid en bezit alle macht in de hemel en op aarde. De zonen gods bezat oorspronkelijk alle macht, maar als middelaar heeft de vader hem alle macht gegeven om zijn hand uit te voeren. Het is dus geen middelaar die veranderd is naar zijn hemelvaart. Hij heeft wel een verheerlijk lichaam ontvangen. Maar hij is gisteren, dat is verleden, en heet in dezelfde en in de eeuwigheid. Dat is ook in de toekomst. Hij verandert niet. Anders valt het fundament waarop Gods kerk haar betrouwen stelt, valt het weg. Daarom is van zo'n groot belang, niet om het te weten. Om eens te geloven. Wat hier staat. En dan is het reeds vervuld. Een profeet. Uit het midden van u. Uit uw broeden. Zal de Heer uw God u verwijten. En dan zegt Mozes. Terwijl als meis. We spraken eerst over de afkomst. Zoveel het menselijke natuur van Christus aangaat. Hier gaat het over de. Overeenkomst. Heeft de Heer Jezus dan overeenkomst met Mozes? Jazeker. Mozes zegt het zelf, hij was toch niet meer door de Heilige Geest. Mozes wordt dikwijls genaamd de medelaar van het Oude Verbond. En de Heer Jezus wordt vaak genoemd de medelaar des Nieuwe testament. Kijk, daar heb je alleen van de overeenkomst. Als je ziet hoe arm of het bij Mozes afliep. Hij werd geboren en ze durfden hem niet binnen houden. Ze leiden hem in een biezenkistje. in het water. zijn tijd was het. Moet je zo verdenken vaders en moeders. Pasgeboren kind het en je moet het in een biezenkistje. In de Nijl gelegd. Of dan hier in twaalf. En dan Mirjam, zijn zoeste op de nacht. kijk hoe het afloopt. Dat zou wel een beetje spanning gegeven hebben terug in het hart van Joge en van Amara. Want wie vertrouwt zijn kind nou? Ah, dat gaat alleen als God het geeft, anders niet. Anders vertrouwt het niet op twaalf. Vooral niet in de Nijl. Komt verdrinktjes. Maar ik denk dat er ook nog wel krokodillen in zit. En toch, door het geloofheffende ouders van Mozes, dat kind op het water. Ze konden het niet doen. Dat was het van Paar. Dus dit niet. En als je nou eens ziet hoe arm of ten Jezus geboren is, de omstandigheden waarom dus. Er was geen plaats in de herberg, maar in de stal. In een beest te Dat was hem niet. Yes. Denk had ons daar eens bij vergelijken mensen. Het is voor onze kleine kinderen nooit mooi genoeg, hè, en voor onszelf ook niet. En in vergelijken is bij de Heer Jezus, dat ze hem in de stal gelegd hebben in een beest te In doeker gewoon. En hebben wij toch nog wel een beetje meer dacht. En dan zegt Paulus ervan, niet dat de heer Jezus arm was, maar dan zegt hij om u bent zo spreekt u de gelovigen van hem, is arm geworden. Dat is arm. een beestenstal, zou in een beest te dat is een diepe vernedering geweest voor de middelaar. Hij hoeft het geen hoofd te achten, goden even gelijk te zijn. En nochtans kwam in de gestalte van een dienstgericht. Een profeet als mij. En dan moet je het natuurlijk in verband opbrengen met wat Mozes zegt. Mozes was ook een profeet. Hij heeft ook gesproken van Christus door de geest de profetie. En Mozes moest ook een leidsman zijn om Israël te brengen uit Egypte, uit de gegetische slavernij. God heeft Mozes gebruikt als middel in zijn hand om Israël uit Egypte te verlossen. Hij bleef maar aanhouden, zodat Farao zelfs boos werd. Als ik je nou nog een keer zie, dan is je dood. Recht gesproken, zegt Mozes. want je zult ook niet meer zien. Heeft hem ook niet meer gezien? Varo is wel achteraan gekomen door de rode Zee met zijn wagen om hem volk nog weer terug te houden. Ik kreeg hem over je had laten gaan en God heeft hem laten verdrinken. Varo en zijn ruiteren in het rode meer verdronken. Lees er ook iets van in doodsvorm. Kun je zien mensen tegen God verder te aan. Dat gaat altijd in bevuld. Een profeet als mij. Uit het midden van u. Uit uw broederen. Mozes was ook een echte jood. Uit het midden van zijn broeders. En de Heer Jezus. Heeft ook precies dezelfde menselijke natuur. Uit de jood. Hij is een jood uit de jood. En. Ook heeft de laten. Zijn volk, en doet hij nog, uit de slavernij waarin we liggen, moeten verlossen. Ten eerste door zijn offerande aan te brengen. En ten tweede door die door de heilige geest in het hart toe te passen. Mozes was maar een mens. Maar de Heer Jezus is er de bewerker van. Dus die overtreft Mozes. Mozes wordt wel eens genoemd de verlosser van het Oude Testament, omdat hij het volk moest leiden. Maar Christus is de enige verlosser, al is dat Mozes enige overeenkomst met hem heeft. Dat God hem als verlosser als middel in zijn hand gebruikte om het volk van Israël uit Egypte land te leiden, uit de dienstbaarheid. En wij kunnen ook nooit uit de dienstbaarheid van de zonde verlost worden als alleen door de middelaar. Nooit uit de dienstbaarheid van de wet verlost worden als alleen door de krachtdadige bewerking van de middelaar. Wij kunnen ook niet uit de dienstbaarheid van de duivel verlost worden, want we zijn hem toevallig. Als de middelaar ons er niet uit verlost. We zijn niet alleen. De duivel toegevallen, maar ook gewillige slaven van de zonde geworden. En we zoeken nog uit de wet gerechtvaardigd te worden. Dat doet niet de mens. Gij die door de wet gerechtvaardigd wil worden, zegt Paulus, gij zijt van de genade vervallen. Dan zoek je de genade niet recht. Wat is er dan nodig voor een mens? Dat God de Heilige Geest hem ontdekt dat in de zon nooit komt. Dat hij geen werkend mens moet worden. Maar een verloren mens moet worden. Maar daar zijn we toch. De Bijbel zegt toch dat we in Adam verloren zijn. Ja dat staat er. En dat is waar ook. Maar daar geloven wij niet. Wat geloven wij de historie van de Bijbel niet. Ik hoop dat hij dat allemaal gelooft. Maar dan geloof je nog niet aan een verloren mens. Daar gelooft Gods volk nog maar zo weinig van. Dat ze een verloren mens zijn. Dat moet God ze door de heilige geest gedurig meer ontdekken. Aanvankelijk. Dan zeggen ze ik ben verloren. Want ik heb niet anders dan zonder daden voortgebracht. Denk maar aan de Samaritaanse vrouw. Hij heeft me alles gezegd wat ik gedaan heb. En dat was zondig. Wat ze gedaan had. David gaat een beetje verder. Psalm 51 zegt. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. nee ik ben in ongerechtigheid geboren. Kijk die dringt door tot de oorzaak. En van Paulus lees ik, dat na zijn verlossing door een verloren mens, een allandig mens in de zaal was gebleven. Dat is wel de liefste ontdekking. En zou die dan door de middelar niet verlost moeten worden iedere keer? Ja maar als je nou toch van schuld verloren dan hoef je toch niet meer verlost te worden, niet? Sommige mensen zullen dus aannemen dat het waar is en zeggen ze, God heeft me verlost, ik ben mijn schuld kwijt en dan hebben ze de Heer Jezus niet meer nodig, want dan hebben ze hem. Ik geloof niet dat dat de echte oefening is. Dat zijn bezittende mensen. Maar als het waar is en de oefening is er in het hart, dan zullen ze de Heer Jezus toch ook nog wel nodig hebben om los te worden van de zonde. Want al ben je van de schuld verlost, ben je nog niet van je zonde verlost. En dan heb ik nog iets. Moeten niet alleen van de schuld en van de zonde verlost worden, maar ook nog van een druk en van het kruis. want zijn de wereld dat is een gedeelte van het testament door God aan zijn volk nagelaten in de wereld zult gij verdrukking hebben maar het goede moet ik hebben overwonnen dus ze moeten ook nog van de druk en van het kruis in de wereld verlost worden je kunt er wel eens tegenop staan God kan je er wel eens onder brengen maar dan ben je nog niet van al je kruisen verlost. kun je begrijpen Gods volk kan wel eens denken als ze boven de kruis mogen kijken, dan ben ik er van verlost. Maar, ze zullen het wel waarnemen in de hart, dat ene kruis, dat ze van verlossen, dan krijgen ze weer een ander, soms nog eens zwaarder. Dus, gij zult mijn kruis eindigen hier, dat is het tent van het leven Ook daar moet de ze gedurende van verlost. En dat gaat nooit door menselijke kracht. Dat is alleen de onweerstandelijke bediening en werking van God en Heilige Geest. Waarvan Christus zegt, die gekomen zijnde, die zal het uit het mijne nemen en die zal het u verkopen. En die zal mij verheerlijken. Daarom overeenkomst met Mozes. Mozes was getrouwd in zijn huis. En ik denk dat de Heer Jezus nog meer getrouwd. Mozes was zeer getrouw in zijn roeping, dat lezen we in Gods woord, in de Hebreeënbrief. Maar wat is de Heer Jezus getrouwd? Die is nooit ontrouw geweest en wordt nooit ontrouw. Al wat de Vader mij geeft, zegt hij niet alleen, dat zal tot mij komen, maar, zegt hij, van degene die hem gegeven heeft, is niemand verloren gegaan. Niemand. Daaruit kun je zien dat de middelaar een getrouwde God is. En dat hij nooit laat varen het werk wat hij eenmaal is begonnen. Daarover zegt God volk, gaat bij mij niet zozeer de strijd. Of de middelaar wat getrouwd is, dat geloven ze nog wel. Maar heren zeggen ze: of ik er ze aan heb, of die ook mijn deel zal zijn. Daar gaat de strijd dikwijls over. Hij is de getrouw. Gods kerk kan wel eens denk ik, als ze van alles beloofd hadden en prachtige voornemens hadden en er is niks van terecht gekomen, dan zal de heren ook wel nooit meer naar mijn om zien, denken ze dan. Want ik ben nou toch zo ellendig gesteld, dan zal God wel nooit meer naar mijn om kijken. En ik heb het er nou toch zo wel ellendig afgebracht. Heren, het zou nog een wonder zijn als je nou nog eens een keertje in gunst op mijn neert. Denken ze wel eens. En dan zijn ze bezig om de heren af te meten naar de eigen zielsgesteldheid. En dan valt wel eens mee, als je dan weer komt en hij zegt, is trouw al wat ik ooit beval. Staat oprecht recht en waarheid, Paul, dus niet op de is. Als op een rechtersteunpilaar. Hij is er die verlossing zond. Hij zal het verbod met hem in eeuwigheid bewaren. Ziewa, dat is de eeuwige verbondstrouw van de middelaar. Die laat nooit vaar. Dat hij eenmaal heeft begonnen, dat laat hij nooit meer los. Mensen willen het niet loslaten, maar de middelaar die laat het nooit los en die moet het ook niet loslaten. Mozes was getrouwd in zijn huis, maar de middelaar blijft eeuwig getrouwd over zijn ganse uitverkoerschap. Mozes is gestorven. Maar ook de heer Jezus is gestorven. Ze hebben hem. Aan het kruis genageld. En dan staat er van. En het hoofd buigende. Gaffer de geest. Dus daaruit blijkt wel dat de heer Jezus gestorven is. En Mozes is ook gestorven. En zijn metelaars. Is ook begraven geworden. Hij is gelegd. In het graf van Jozef van Armetheer. Waar hij nog nooit iemand gelegd had. En Mozes. De staat van niemand. heeft zijn graf geweten. Tot op deze dag. Zie wij welke overeenkomst met Mozes. Mozes. Nadat hij gestorven was. Is zijn ziel opgenomen in de hemel. Vast en zeker. Daar twijfel ik niet aan. Denk er maar aan. En van hen werden gezien. Op de berg der verheerlijking. Mozes en Elia. En de Heer Jezus. Zo werd u verheerlijk. Kunnen we dus zien. De overeenkomst. Waarvan Mozes zegt. Een profeet als mij. Zal de Heere uw God u verwerken? Van hem zult gehoord. Dat is God's werk geweest. Om die profeet te verwerken. Want er is er maar eentje. Die twee naturen heeft in één persoon. Mens bestaat uit ziel en lichaam. Maar de Heer Jezus is waarachtig. God is en blijft tot in de eeuwigheid. En hij heeft aangenomen een ware menselijke ziel. en een waar menselijk lichaam. uit de menselijke plaats. Daarom kun je zien dat Mozes' profetie. in vervulling is gegaan. omdat hij door de Heilige Geest. dat gesproken heeft van Christus. dat hij als profeet eenmaal komen zou. En Christus is er nog als profeet. want hij heeft nog steeds werk. om de ogen. Van al zijn uitverkworen eerst te geven en dan te verlichten. Verlichte ogen des verstands. Paulus spreekt ervan in 2 Korinther 4 vers 6 dat hij het is die in onze harten geschenen heeft. Dus en ook de oudjes lees je wel eens in oude boeken dat de Here daarover schijn zal geven. Dan bedoelen ze dat God er eens licht over geven mag. En dat is nou het werk van de middelaar. Die werkt door zijn geest die van hem en de vader uitgaat om licht over zijn persoon en over zijn werk te schenken. Niet alleen over dat werk wat de middelaar doet voor zijn kerk. Maar ook over hetgeen wat hij doet in het hart van zijn uitverkoren van. Ook daarover krijgen ze wel eens licht. Naar de maat met God behaag. Ze kunnen zelf de lamp niet aansteken. Dat gaat niet. Dus je lijkt er eens licht bij de knop maar om te draaien en dat licht aanvliegt. Zo gaat het niet Als je nou toch licht hebt, zeg dan, dan verlies je toch nooit meer. Je kan het niet eenvoudiger voorstellen. De zon die schijnt overdag, maar als het nacht wordt, dan gaat hij weer weg. Toch blijft de zon En schijnt niet meer. Dan wordt licht weer ingetrokken. En de andere dag, dan gaat de zon weer op als het helder wil. Of soms. Is de zon wel op, maar de wolken zitten ervoor. En dan word je ook de stralen niet gewaar, maar daarom is je er wel. Daarom kun je zo zien, de zon en der gerechtigheid, die is er niet alleen. Maar die moet nog opgaan en dat die ons bestralen met hemelslicht, En dat die zich voortdurend vertoont en de wolken verdrijft die over die hart ging. Ook naar ontvangende genade. mens van natuur is, daar zegt de apostel van... Als de natuurlijke staat in Adam eertijds zwaard geduisternis. Volslagen duisternis. Maar van Gods volk, daar zingen we van in de Psalmen. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Kijk, ik maak dus onderscheid tussen duisternis en donkerheid. Nou kan Gods volk het dat in niet bekijken als in een donker zit. Of dat nou donkerheid is. Of dat het duisternis is. Want dan worden ook hun staatsen verschommeld. Die kun je ze ook niet vasthouden. Die zijn staatsenhoek vast kan houden. Die heeft een verzekering zonder de hulp van boven. Dat is niet zo best. Dat gaat ook naarmate dat God het licht inhoudt. Of dat God het licht erover laat schijnen. Mozes zegt een profeet als mij. Dus overeenkomst. Had hij. Met de komst natuurlijk zoals Christus op aarde. Mozes was een merachtig mens en de heer Jezus ook. Mozes heeft gesproken door de geest de profetie. De heer Jezus ook. Mozes was een leidsman voor Israël als middeling in Godzaal. En de middeler is de leidsman van zijn volk. Hij wordt genaamd de leidsman de brem. En meer van de treffelijke overeenkomsten zijn we te vinden. Zoals Mozes hier verklaart, een profeet als mij, uit het midden van u uit uw broeders, zal de Heer uw op u verwerken. Naar hem dat is onze laatste hoofd, zelf verhoor. Dat is het werk van de metelaars. Wat is het werk dan? Om zijn uitverkorenen geestelijke oren te geven. Als je ze levend maakt, geeft dus ook geestelijk oor. Boten zullen horen. De stem van de zonen gods en die gehoord hebben die zullen leven. Maar ook na de levendmaking. Dan moeten die geestelijke oren iedere keer geopend worden. O oh, wat is dan nodig. Dat er vervuld wordt. De Heer heeft mij het oor geopend. Want ook de oren, de geestelijke oren van Gods volk. Die kunnen toch zo dicht zitten na ontvangende genade. De hoge priester Eli, ik twijfel niet aan zijn genade staat. maar de Heer liep Samuel en de hoge priester verstond het nest in een Samuel. Samuel omdat hij ongeoefend en jong was en de hoge priester Eli omdat hij zo ver van God afleefde in de stand van zijn leven. En toch verstand ik nog weer eerder dan Samuel, want de staat. Toen verstond Eli dat de Heer de jongeling riep, En toen gaf hij samen het onderwijs. Zie we, maar de Heren moest vele malen roepen. Als het goed was, moest eigenlijk de Heer maar één keer moeten roepen. En wat kunnen we God laten roepen? Ja, maar dat was toen zeiden. We. Nou roept de Heer toch niet meer, dacht het. Roept hij dan niet door zijn woord? Dat we het niet verstaan was wat anders. En dat we niet horen, dat komt omdat we met hen in de dood liggen, dan dood doen het niks. Roep maar op het kerkhof, al roep je twee maanden lang, dus de geneende jongen. Geneentje. En waarom niet? Dan zullen we dood zijn. Maar een levendig die kan ook niet horen als zijn horen niet geopend waren. Die heeft dus ook iedere keer de toepassing nodig van dat woord. Het gaat dus niet zo zoals ze het tegenwoordig voorstellen. Je hebt het woord, de Bijbel, en dat geloof je, en dat neem je aan. En dan hoef je maar gerust te zijn, want de Heer liever wil toch. Ja, ja, maar dan mis je precies de oefening. Er zit de werking van God geest niet in. Aannemen zonder dat je wat krijgt, dat is gestolen. En gestolen hoe dat getijd. En als je van elders in klimt been, een been en een een dieven de moord maar. Die moeten weer uit. Dus dat is het ware gehoor niet. Je moet iedere keer de oren geopend worden. En dat is nou Gods werk. Daarom heeft de middelen de profetische bediening naar hem zult verhoren. Dus of Mozes zegt wel, ik heb al zoveel gezegd, maar jullie willen niet luisteren. Maar naar hem namelijk, die komen zelf, daar zult verhoren. Dwingt de Heer Jezus dan een mens om te horen. Maar nee. Maar die maakt hem gewillig. Op de dag van zijn heerkracht. Lees ik in Psalm 110. Zult ge een zeer gewillig volk hebben. Wat is een mens gewillig om naar God te luisteren. Als God hem levend maakt. En zijn oren opent? Dan hoort hij nergens liever naar, als naar de stem Gods. Krijgt hij dan een hoorbaar stem? Maar nee. God spreekt vroeger wel eens met hoorbare stenten, maar tegenwoordig spreekt hij door het middel van zijn woord en door zijn geest en ook door zijn oordelen en gericht. Van alles wat God doet gaat sprake uit, maar wij verstaan het niet als God de heilige geest het niet in ons hart werkt. Daar zit het vast. En als hij zijn woord levendig opent voor onze ziel en door de heilige geest ons inleidt in het woord, dan verstaan we het wel, anders niet de heilige geest gekomen zijn, ook als je in je hart komt, zal u in al de waarheid lijken. Je zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Kijk, dan werk je zelf niet met de waarheid. Als een mens werkt met de waarheid, dan werkt hij altijd zijn eigen in de rust. Dan gaat hij slapen. Dan zegt hij met de rijke dwaas, mijn ziel gaat vele goederen, Opgelegd voor vele jaren, dan kun je er wat tegen voorlopig en dan valt hij gelijk slapen. En dat is niet zo vreemd. De gelijkenis van Matthäus 25 staat dat de wijze maag net zoveel sliep als de dwazen. En wat was het onderscheid? Toen de lampen uitgingen, onze lampen gaan uit, zei. Toen hadden de wijze maag olie in de vaar. Kijk, die kregen bij vernieuwing genade. Maar als je sterren moet en je hebt alleen een lamp van beleid, dus dan ga je lamp uit. Dan gaat het voor eeuwig uit. Dat is nou het onderscheid. Dus wat onderscheidt u en wat hebt gij dat geniet hebt ontvangen. Wat roemt gij. Dat is nou zo nuttig. Dat God de mens daarbij bepaalt. Dat hij met al zijn rechtzinnige beleidnissen nog voor eeuwig omkomt. En dat Gods volk met ontvangende genade. Dat ze nou telkens nodig hebben. Dat zijn Heer de olie bijvult. Anders gaat ook de lamp uit. Want met de beleidnissen dus kun je niet houden in de beproeving en zinken niet voor Gods rechters Dan Daar gaat je lamp uit mensen. Ook ontvangen ontvangende genade zal de lamp uitgaan. Als God niet zorgde voor de oom genade dat die gedurende bijvult. Daarom zegt Johannes, Johannes 1, zouden wij dan uit zijn volheid ontvangen genade voor genade. Krijg niet alle genade gelijk? Dan willen mensen wel dat hij al de genade krijgt voor heel zijn leven. hoeft u nooit met te beten. De Heer is wijzer dan al zijn volk. Die geeft ze niet alle genade gelijk. Die geeft ze genade voor genade. Werk eerst de nood en daarna het roepen uit de nood en daarna gaat God op zijn tijd naar de maat met Hem behaagt dat vervullen. Het zit ook niet in de wijsheid van de mens. Wordt wel eens gedacht, als een mens de ene meer genade heeft dan de ander. dan denken ze soms, die mensen zeker wel wijzer. Of die zal wel meer gebeden en meer onderzocht hebben. Zeg niet dat het eruit gaat. Maar dat geloof toch niet. Dat een meer genade krijgt dan de ander. Moet je lezen in Daniel 4 vers 35. Krijg oplossing. Dat God doet met de inwoners der aarde. En het Heer des hemels daar zijn wel. Dus daar ligt de oorsprong van de genade. Dat het God waagt En we lezen ervan dat de Heer alles doet wat hem behaagt en niet anders daar ligt nog de oorsprong en dat luidehagen ter zaligheid dat gaat door de hand van Christus gelukkig voor die voerde ter zaligheid uit Er is niks van de mens blij. hoe meer genade hoe meer dat je erachter komt dat er niks van de mens bij is. daarom is de soevereine genadeleerd zo godverheerlijken maar ook zo zielsvernederend want daar schiet geen eer voor de mens over Absoluut niet. Hoe meer genade dat de mens beoefent, hoe meer dat hij moet zeggen, niet ons, niet ons, o heer, maar uw naam geeft de eer. Zie, het werk van de middelaar is om de ogen van Gods volk iedere keer maar te openen. Dat ze het niet bij zichzelf kunnen vinden, niet in de ontvangende genade zullen vinden, maar door het geloof de middelaar mogen aanschouwen en op hem zover is de heilige geest. Licht op zijn persoon en werk dat valt Op hem hun ziel toe betrouwen. Dat is nou de ganse oefening. Levenslang. Dus je bent hier nooit klaar. Een volk dat klaar is, dat is in de hemel. Paulus zegt niet dat ik al reden voor ben. Maar hij hoopt me te worden. Want hij zegt, ik jaag ernaar. Of ik het grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus gegrepen was. Dus hij zegt niet dat hij het grijpen kon. Maar hij jaagt ernaar. Dat ze het jagen naar de volmaakte staat. Daarom als de oefening levendig is in het hart bij Gods kinderen en zei ze Heer ik zal toch wel een poosje rust hebben door het geloof maar de volmaakte rust die is hier namens. Iedere keer kom ik weer opnieuw in de strijd. En Gods volk hoopt nog wel eens dat het nog wel eens een beetje beter zal gaan en als ze daar eens zijn en dat is verkregen ja dan denken ze dan nou gaat het toch wel een beetje beter. Maar ik word gewaar, hoe meer dat God je genade geeft, hoe ellendiger dat je wordt. Allendiger dat je wordt. De mensen denken als je genade krijgt, en veel vanuit, dan ben je altijd opgeruimd en veroverd. Maar zo is het niet hoor. De hemel die wordt voor de hemel bewaard, maar die krijg je hier op de wereld niet. Want dan strijdt met Gods woord. Gods woord zegt in de wereld zult je bedrukking hebben. Dus alle mensen met druk en kruis hebben genade, nee dat staat er niet. In de wereld zult ge verdrukking hebben. En dan staat er nog wel bij. Dat God ze in de verdrukking en in de ellende niet om laat komen. Heb goede moed, want ik heb hem overwonnen. Kijk, daar geeft hij er wel eens tegenover in de verdrukking. En dan behaagt het de Heer soms in wegen van druk. Op zichzelf brengen ze niks, dat is vijandschap. Maar daar moet je er niks van hebben. Maar het behaagt de Heer wel eens in wegen van druk zijn volk te vernederen en de ogen te openen dat hun druk verleken met het kruis van Christus maar is. En dan kun je het wel hebben. Daarom dat is nou het werk van de middelen. Naar hem zult gehoor. De Heer Jezus die zegt niet misschien hoorden ze dan wel. Mozes zegt ook niet misschien luisteren ze naar de Heer Jezus dan wel. Maar hem zult gehoor. Ligt de zekerheid in. Dwingt God aan de mens om te luisteren. Nee. Maar de Heer Jezus sprak zo dat ze zei nog nooit heeft iemand zo gesproken. Nog nooit. Zulke woorden sprak. Hij sprak hard innemende, hart vernederende, hard en hoog verlichtende woorden. En daarom zei ze nog nooit heeft er iemand zo gesproken. Nee zo kan Gods knechten. Zo kunnen Gods kinderen en knechten niet breken. Dat gaat niet. Hij is de enige middelaar Gods en de mensen. De mens Christus Jezus. Maar hem zult gehoor. En dan bedoelt Mozes niet horen dat je het wel hoort, maar niet bedraagt. Nee, hij bedoelt dat horen wat God geeft in de harten door genade. Dat is het ware horen. Dat je zo hoort dat je er buiten valt. Dat is nou het ware horen. En als ze dit hoorden starten op de Pinkster. zo werden ze verslagen in de hart. Ze zeiden: mannen, broeders, wie kan er dan zalig worden? En dan begon Peter eens te preken van de middelaar. Kijk. Die is nog net voor mensen die verslagen worden. Niet die in de put zitten. Oh, ieder mens zit wel eens in de put. Daar dat volk ook wel. Maar als ze verslagen zijn. Een leger dat strijd voert. En in de wapens. Dat is nog niet verslagen. Maar als ze verslagen zijn. Dan leggen ze de wapens een tijd neer. Misschien dat ze later weer wel oorlog voeren. Maar als ze straks verloren hebben. Moeten de wapens inleveren. Dan zoeken ze soms weer naar nieuwe naar de hand, maar zolang de slag niet verloren is, dan, nemen ze, dan geven ze de wapen niet over. Mens geeft niet over, die denkt wel dat hij het overgeeft. Dat heb ik overgegeven, maar dat is niet waar hoor. Zolang God een zaak niet overneemt, dan kun je hem duidelijk wel overgeven, maar je raakt hem niet kwijt. En als de Heer de zaak overneemt, dan kun je, je proberen vast te houden en je kunt er niet meer bij komen. Dan ben je kwijt. En waar kun je dat nou aan waarde. Nemen? als God een zaak overneemt, en zegt Gods woord, in God is mijn ziel gerustgesteld. Van hem is mijn verwachting. Zou het maar eens nemen bij een jong mens, die iets moet doen, en ik kan het niet. Ik had die baas kinderen, je zult misschien eens iets op willen tillen met de beste voornemers. Dat zal ik eens even doen, heb ik ook wel gedaan, maar het ging niet. En dan komt je oudere broer of je vader of een vreemde die ouder is en sterker is, zegt: Zal ik het eens even voor je doen? En dan ging het wel. Dan was je toch blij dat het overgenomen werd. Kijk, dan raak je het kwijt. En zo snel in de zaken in je hart precies in. Als God het overneemt, dan ben je het kwijt. En was het van dan kijk je het zo maar eens aan wat God doet. Dan wordt ingeleefd: Ik zal uitzien naar de Heer. Ik zal wachten op de God, mijn Mijn God zal me horen. Dan kijk je zomaar uit en hoef je er niks meer aan te doen. Ja, maar dan word je toch zorgeloos. Ik heb nog nooit gezien dat een uitziend en een wachtend en een verwachtend mens, dat die zorgeloos werd. Dat heb ik nog nooit gezien. Als je zorgeloos is, dan is hij niet uitziend. Dan verwacht je het niet. Dan is de oefening kwijt. Een wachten, dat is een waken. Als die in slaap valt, dan waakt hij toch niet. Waken en slapen gaat er niet samen. Daarom kun je zien, als je echt op zijn wachttoren staat, om te kijken wat God gaat doen met de zaak die hij beloofd heeft, en die hij kwijtgerakt, dan valt hij niet in slaap. Dan kijkt hij gedurig uit. Ook ik zeg niet, als het geloof niet beoefend wordt, dat dan de wijze maar niet in slaap kunnen vallen. Dat zeg ik niet. Maar als hij uitziende gemaakt wordt en levendig door het geloven van God verwacht, dan kijkt hij uit wat een Heer gaat doen. En dan zal hij toch ervaren dat een Heer het geeft aan zijn moment als in de slaap: dat hij met al zijn werkzaamheden en zelfs met zijn uitziende nog tussenuit moet Zo werkt een Heer, die werkt er alles tussenuit. Daarom kun je het ook bij de apostelen zien, die zullen zich wel eens geschaamd hebben laten. Dat de Heer Jezus worstelde in Ratsemenees. En ze liepen, ze lagen allemaal te slapen, dat worstel. Als ze zalig moesten worden, omdat ze zo gewaakt hadden, dan kwamen ze er vast niet. Maar ze vielen allemaal in slaap. En wat zegt de middelen: kunt gij niet één uur met mij waken? Ze konden niet. Ik kan het ook niet. Ik heb het al zoveel geprobeerd, maar het gaat niet hoor. Dan moet je dan blijven als je slaapt? Als je nou de genade zelf moest bewaren, en je valt in slaap bij de genade, wie moet je dan bewaren? Dan zou de duivel wel zijn. dan ga ik vannacht als je slaapt, dan kan ik wel gemakkelijk wachten. En wie moet er dan over die waken, dat je het niet kwijt gaat? Dat zou je zelf niet kunnen, hij slaapt. Want een slapend mens is geen wakend mens. Dus hij kan zonder waken er niet komen, en hij kan het met zijn wagen niet volbrengen. Dat is nou de weg die God zijn volk ligt. O, daarom kun je zo zien, maar hem zullen het gewoon want een Heer brengt ze ik niet één keertje, maar hij brengt ze steeds in de nood. Daarom zullen ze genegen zijn om te luisteren, anders ben je niet genegen om naar God te luisteren. Zolang als een mens zichzelf redden kan, dan luistert het niet naar de redder. Een mens die zichzelf redt, als die in het water ligt, die zou nog zo doen, met zijn hand zwaaien, of dezelfde. ik kom er wel uit, reken maar op. Al was dan aan de verkeerde kant. Maar die probeert er wel uit te komen. Maar ik denk als je denkt, dat is verloren, nou verdrink ik dat hij daar roept, al is er geen te zien. Dan roept u nog. Dat is het onderscheid. Die kunnen moeilijkheden zijn en als God je in de nood brengt, dat is anders. Uit de nood riep ik op de nood deed ik grote wonder. Niet om, maar erop. Dus dat gaat altijd vooraf. Dat is geen voorwaarde die verdienst, maar dat is de. Een weg Waardoor God het vervult. Zet die mens eruit. En daarom. Dat we het kregen in te leven. Dat het woord van Christus. Nou altijd in vervulding gaat. Maar hij zult gehoor, Of je wil of niet. Want hij maakt zijn volk gewillig. Hij dwingt ze niet. En hij doet dat op een tijd. Zoals het hem behaagt. Want niet alleen de personen. Die hem behagen om zalig te maken zijn verkoren, maar ook de tijd en de plaats is bij God bekend, terwijl zijn dagen bestemd zijn, die hij niet overgaan zal, en dat geldt op elke zaak daarom dat een Heer door zijn woord nog eens tot onze ziel mag spreken en het bekrachtigen door de heilige geest, daar zullen we het leren bestaan. wat Mozes hier zegt van de middelen, bij hem zult het en doet nog graag ook want er is geen zoeter woord als dat een Heer tot je ziel spreekt. Dan zou het er niks geven, want sliep de hele nacht niks. Twee nachten was ook nog goed en drie nachten ook, dat geeft niks. Want dan word je niet slaperig. Als de kracht van het woord maar in je hart is. maar hem zou het gewoon. Doe ik nog graag op, de dag van zijn heerkracht heeft een zeer gewillig volk. Zullen er nu eerst van zingen, psalm 40, vijfde vers. Uw heil wordt door mij al onverbreid, be bedwing mijn tongen lippen niet. Gij weet het Heer die alles ziet, mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. Uw waarheid doe ik hoor. Uw heil, de mens beschoren, vloeit dagelijks uit mijn mond. U gunst, uw trouw, uw woord en Gods geheimen woord, uw taalrijk volk u trouw. Het is het vijfde vers op Psalm 40. I'm mm -hmm. maar als de Heer spreekt tot je ziel dan zegt Mozes van in de tekst naar hem zult gehoord. gewoon je bent je zo en waarom toch wel de mensen kunnen het niet tot je ziel brengen zelfs nog niet tot aan je oor want het gaat niet als een mens slaapt om hem wakker te praten Stemmen ze door, orkaan, en krijg je hem nog niet wakker. En als de heer spreekt, die spreekt niet tegen je oren. En dat alleen uitwendig wordt, maar die spreekt tot je ziel. Spreek gij tot mijn ziel en zeg tot haar, ik ben u heer. Beloof me om. Maar dan vaar niet in slaap Dat kan niet. Als je God zit te loven, dan vaar toch niet in slaap. Waar zou dat nou zitten? Dat een mens slaper. Er zit vast en zeker dat hij midden in de doek ligt. En als je nou ontvangende genade meer slaapt, dan komt dat hij zo weinig bij zijn hart leeft. Daar zit het van. En al weet je nou die oorzaken, dan krijg je het nog. De wijze maat, die vielen zelfs ook nooit slapen. Dus je kunt wel zien wat de mens geworden is. Wat is je daar geworden? Een totale afhalver van God. Die niet meer naar God luisteren wil. Die te vijandig, te blind en te dood is om te luisteren. En er staat hier van Mozes woorden. Die getuigd van naar zult gehoor hebben. Dat wordt toch niet gedwongen. Maar de Heere spreekt zo onmiddellijk. Zo doordringend tot de ziel van de mens. Dat hij luisteren moet. En doet nog graag ook. Psalm 110 staat. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag u weer heerkracht. Als dat woord met de des geest Geestes gepaard tot je ziel kan, dan luister je. En dan zit je er nog met blijmoedigheid op. Denk al de rest als slaven, dan luister je nog. Dan zit je nog niet rond te kijken. Op. Nog nooit heeft iemand zo gesproken. Zo gaat het in het hart van Gods kinderen. En dan spreekt de Heer precies, zoals mij de woorden eens aan, een woord op zijn tijd. Dat is altijd raak. Als je woord van vermaning nodig hebt, en God spreekt een vermanend woord tot je ziel, dan is het precies raak. En als je zegt treuren, dan is het ook raak hoor, als de Heerde spreekt. Samen zijn zij, die treuren, ligt er maar allemaal over, zij zullen vertroost worden. Die treuren vanwege de Gods gemeens, en ook omdat ze de Heer Jezus niet kunnen vinden, Maria Magdalena zoekt, zocht een eerie is, Ze zocht hem oprecht. Maar ze zocht hem niet waar hij was. Op de verkeerde plaatsen. Maar de zoeken waren we wel echt. Wie zoekt zegt de middelheid? En ineens zegt ze, Raboni, dat wil zeggen mijn meester. Ze kreeg ze zo'n stem ervoor. En ze kon hem niet vinden. Hij is dan vlak achter. Ja, nou denken de mensen als de Heer Jezus nou nog in levende lijf op aarde wacht. Dat zou ik hem wel geloven. Dat is niet waarom. Zelfde kracht, die toen met zijn woord vergezaald ging tot waarachtige bekering, tot bemoediging of tot onderwijs of te bestek. dat is nog nodig. Dat blijft. Want hij is niet de veranderlijke. Hij is nooit veranderd nog. Hij is gisteren en heet in de zaad en tot in de eeuwigheid. Dat blijft dezelfde. Al heeft hij verheerlijk de hoedanigheid gekregen. Wat zijn menselijke natuur betreft. En al sterft hij nooit meer. Nog dan zit hij gisteren en een de Tot in de eeuwigheid. En kennen wij hem nu. Waarvan Mozes getuigd heeft. Een profeet uit het midden van u. Uit uw broeder als mij. Dus om Christus te kennen. Moet je ook eerst wat van Mozes kennen. Want hoe zou het gemeene woorden geloven en die gemozen niet gelooft, zegt de Heer Jezus. En dan bedoelt u de wet van Mozes. Want je dan eerst de wet kent, ja. Als een mens zijn schuld en zijn zond uit de wet niet leert kennen, dan is je steekblind voor de Heer Jezus. Want Christus is het einde der wet en niet ik die geloof. Ik heb wel eens meer gezegd, geloven aan de wet, gedachten te geloven aan te vergelen van Couples leert ons. Ik ben door de wet, door de wet gestorven, omdat ik de leven zou. Zie je wat dat klopt? Kun je zien, eerst geloven aan de wet, omdat je aan de wet, om daar door gerechtvaardigd te worden, sterft. En zover als je daar nou aan sterft, zover geloof je in de middelen. Verder niet. Gelachte schaam. En vandaar dat ze tegenwoordig de wet opzij zetten en beginnen met tevredenis. Maar als God komt, begint hij door de heilige, is je van je zonde door de wet. Want Paul schrijft Romeinen 3 20, ik kende de zonde niet dan door de wet. En door de wet is de kennis de zonde. Dat brengt God tenminste op de kennis van zijn zonde. Anders dan weet hij wel dat hij niet zo'n beste is, dat hij een zonder is, maar dan kent zijn eigen zonde niet. Ze liggen niet op zijn ziel gebonden. Dan krijgt u ermee te doen dat hij God moet ontmoeten en dat niet kan. En dat is ook bij de voortgang. En door het evangelie, dat is een blijde boodschap, wordt naarmate dat God hem geeft, de middeler in zijn ziel geopenbaard en heer. Die ken je niet uit de wet. De wet spreekt niet van Christus. Mozes getuigt hier in de tekstwoorden van de middelaar, een profeet als mij, naar hem zult verhoren. Dus of mooie ze zeggen, de man wil je niet horen, maar de hemel wil je niet horen. En hoeveel profeten er ook waren, ach, er waren er maar weinigen die hoorden. Ze hoorden het jammerst dit niet. Ze begrepen hem soms ook nog wel. Maar ze moesten er niets van hebben. Maar het ware horen, dat is dat je gewillig gemaakt wordt. Ik weet, kinderen hebben soms ook wel eens dat ze het wel horen als je ze roept maar dan hebben ze zo'n zin om nog te spelen dan denken ze bij de rechter ik moet toch nog even dit en even dat doen en zeggen ze niet blijf maar roepen kom toch niet dat zeggen. ze. kom zo hoor zei ze dan is niet waar kinderen dan komen ze zo maar ze moeten nog even dit en nog even dat doen en grote mensen ook die komen zo en ze moeten toch een stukje werk nog afmaken ze moeten toch dit nog even doen en dat nog even doen maar als je nou echt komt dan kom je dadelijk zeg ik kom, maar dan ga je op. En anders dan zeg ik wat, maar je doet het niet. En zo snel in het geest precies hetzelfde. Rechte de spreek hier wat u knecht hoort. En toen sprak God tot Samuel, maar hij zo ook. Hij moest eerst wakker er worden. En hij moest eerst geoefend worden in de weg. Zie, de Heer Jezus Wordt je sprekende door Mozes ingevoerd. Een profeet als mij. Zou de Heer uw God u verwerken, Dat is de grootste verborgenheid. der godszaligheid die groot is. En dan zeggen ze in onze dagen. Het oude testament dat spreekt van de heer Jezus niet. Dat heeft het wel over de Jood, Maar niet over de heer Jezus. Nee de evangelie. Die moet je lezen. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Dat moet je lezen. Daar staat vol over de Heerde Jezus. En hier dan. Ik denk dat het meer in de blindheid van de mens zit. Maar niet dat het er niet in staat. Want in het oude testament is het evangelie der belofte En in het nieuwe testament is het evangelie der vervuld. En gaat het maar na, dat klopt precies met elkaar. Zoals God het beloofd heeft, zo heeft God het ook vervuld op zijn testament. En welke bemoediging ligt er voor Gods kerk in. Als het is geloven mogen. En zei ze Heer, Ik meen dat je dat en dat toch beloofd hebt. En nou zie ik al al twintig jaar. Dertig jaar. Veertig jaar soms uit naar de vervulling. Oh en als het dan prediken. Dan schijnt het wel alsof het weer vlakbij komt. Dat de vervulling zo daag is. En dan doet een heer het soms nog niet direct. En toch op Gods tijd. Dan maakt hij alle dingen schoon. Ik heb er wel eens staren. Oud en grijs geworden. En dan zei ze. Heren als ik het geleden had. Dat je zo trouw was in het vervullen van je woord. Had ik nooit zoveel ongelovigheid gehad. Als je het geweten had ja. Nee jij het geloofd had. Dan had je een ongeloof. Maar daar zit het nog net. Wij geloven ten dele. Profiteren ten dele. En kennen ten dele. Ik denk dat Gods volk de ongeloof pas kwijt is. Dat ze het niet meer zeggen kunnen. Dan zijn ze er niet meer. Zolang zullen ze er wel van geplaagd worden. Maar dit is de overwinning. Waarmee ze de wereld overwinnen? Namelijk ons geloof. Dat heeft apostel gesproken. En zo is het. Maar dat wil nog niet zeggen. Als je eens een keer overwinning mag krijgen door het geloof. Dat je nog alles overwonnen hebt. Dan kun je begrijpen. Mensen is nog niet aan de eindstreep. Al is je een eindje gevorderd in de oefeningen. Dan moet je niet denken, dat je er nou baat. Je hebt wel jonge mensen die denken, als ze 40 jaar zijn, hakken en krentenieren. En dan leven ze vaak niet langer. Het dus schijnt niet goed te zijn voor de mens, als je niks meer doet. Ik durf het ook niet aan, als ben ik boven de 65 om niks te doen. Ik geloof dat ik achteruit zou gaan. Je moet dan twijfel blijven, hoe zegt de geneesheer dan? In de oefening blijven. En het is waar, het is voor je ziel ook zo. Steeds maar in de oefening blijven wel minder doen, want je krachten gaan minder worden en toch in de oefening blijven maar als een mens volslagen rust neemt, dan gaat het meestal mis dat kan niet hij kan zijn eigen ook dood werken, dat kan ook, dat is de andere kant maar hij moet toch aan de gang blijven en dus net als stilstand water, dat gaat stinken maar water dat uit de zee allemaal doorstroomt, dat stinkt niet gauw, dat wordt gedurende verwerkt. en zo is het in het leven precies eender dat moet gedurende verwerkt worden en dan zit je op een oude droezem. En dat doet een Heer nou. Er staat hier in een tekstwoord. Naar hem zult we horen. Hij hoe kan dat? Hij, als hij spreekt. Anders kun je niet horen. En dan moet je een gehoor krijgen. En de oren geopend worden. Daarom jongeren en ouderen. Zijn onze oren alles geopend. Voor hem van wie Mozes getuigt dat hij een profeet is. Heeft de Heer ons verstand verlicht. En het hart vernieuwd. Kinderen, hebben we een nieuw hart van God ontvangen? Of denken we het dan liever maar niet aan? Je kunt wel zeggen, dat denk ik liever niet aan. Maar er komt wel eens een tijd, dan zouden we misschien graag willen denken. Dan krijg je de tijd niet meer. Maar we moeten eenmaal geopenbaard worden voor de rechterstoel. En dan zonder nieuw hart, zonder de kennis van Christus. Dan zullen wij voor Gods aangezicht niet kunnen bestaan. Geen mens, of je nou predikant bent, of je ouderling bent, of dat je familie ervan bent, je kunt voor God niet bestaan buiten de middelaar. Dit is het eeuwige leven: dat ze u kennen, de mate hoop ik aan God over te laten. Namelijk, de enige en God, en Jezus Christus, die je gezond hebt. En zonder die kennis, zonder de geringste mate dan, zou het niet kunnen en dan zou het moeten en niet kunnen daarom wat ik u bidden mag omdat dat we nog eens een oor mochten ontvangen en dat de zonen gods nog eens spreken mocht en we kregen te verstaan maar hem zou het Ik weet zeker mensen willen niet luisteren naar god en dan zijn woord ook niet uitwendig soms nog wel maar niet van binnen in zijn aard maar als god hem is gewillig maakt dan zal hij toch wel eens hereren? Ik heb wel eens tijd dat ik zo afkeren, zo vijandig ben tegen u en tegen u, maar nou ben ik er eens een keertje verblijd mee. En die blijdschap, die gods van zin raken, hebben ze altijd niet. Want ze hebben geen hemel op haar. Maar die krijgen ze toch wel eens op de dag van Gods Heerkracht. En ze zeggen, dat zou ik nog toch voor heel de wereld niet willen ruilen. Vraag het maar eens aan Gods volk. Dus dat is toch nog een aangenaam luisteren. De ene mens kan aangenaam praten als de ander. Mooi praten, die kon heel mooi praten, maar daarom was dat nog niet waard. Maar dan heb je ook mensen die de waarheid spreken, en dat is altijd niet zo aangenaam. En toch als je de waarheid verstaan mag, dat is het. Daar zit ik maar net naar te luisteren. Hoe dat hij nou voor een verslagen mens, een volmaakte zaligmaker predikt. Voor een mens die met al zijn doen en zijn laten, ook met zijn ontvangende genade er niet meer kan komen. Als die hoort dat een volkomen zaligmaker is, die de zaligheid verwierf. Maar die ze ook volkomen toepast. Tot een eind toe. Dat ze in de kracht van God bewaard blijven. Door het geloof. Tot de zaligheid. En dit, daar heb ik ook nog een kans. Zo legt het ook in mijn hart. Dat ik er nooit kan komen buiten de middelaar. Stefanus kon er ook niet komen. Hij zag de Zoon de gods. Staande ter rechterhand gods. En wat had hij? Hij zei niet nou kom ik wel even bij. Hè? Nee. Heer Jezus zegt. Jong vang mijn geest. Dat is mijn ziel. Anders konden die komen. Moet je opgenomen worden. Sommige mensen moeten zichzelf rijden naar het ziekenhuis. Zo verbannen zijn ze nog. Anderen worden er naartoe gebracht. En dan heb je ook dodelijke kranken. Die worden zo er naartoe gereden. Die doen helemaal niks eraf. Die leggen ze in de auto of ambulance. En ze halen ze eruit. Ze zetten ze erin. Ze halen ze eruit. Ze leggen ze erbij. Ze doen niks. Die komt het gemakkelijkste. Weet je waarom? Omdat ze niks kunnen. Kijk en zo wil God nou zijn volk zalig maken dat er eigen werk en de eigen krachten uitgeschakeld worden opdat de middelen niet alleen voor hen maar ook in hen alles aan doen wel. Daarom is er een dag van God's Heerkracht iedere keer nodig. En als de kracht van God in je ziel vermenigvuldigd wordt dan wordt je eigen kracht nou geschakeld. Zo is het ook in preek Als het met jezelf moet doen, zet dan maar nu voor nooit En als de Heer in het doet zegt, is de ziel vermaakt. En zo is het ook. Die ouden hadden goed geleerd. Omdat dat de Heer onze oren geven mocht en de oren mocht openen, dan zullen we het leren verstaan wat Mozes hier zegt. Maar hem, namelijk Christus, zult gehoord. Amen. de middelaar God en de mens zou hem in onze menselijke natuur hebt willen begeven. Niet door verandering, maar door aanneming van de menselijke natuur in eenigheid des persoon. welk een eeuwig wonder, en dat je nou daar in die offeranden die prijs der ziel teweeg gebracht hebt, waardoor het recht van God is verzoend geworden, de wet van God is vervuld geworden en het leven en de onverwerkelijkheid aan het licht en uw hemeldaad in de gemeenschap Gods hersteld. Ach, dat we ons bediend mochten worden. Ook op deze dag, vanuit uw hoge hemel troon, ge dan nog de bedienaar van het hemelse heiligdom. Amen. Zingen wij nog het Psalm 72 de tiende vers.